Jasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw is een grensovergang tussen Syrië en Libanon dicht... na een Israëlische luchtaanval. De grens in het noordoosten van Libanon werd vorige week ook al getroffen... en was net deels weer heropend. Israël zegt dat het grensovergangen tussen Syrië en Libanon aanvalt... om te voorkomen dat Iran ze kan gebruiken... om via Syrië wapens aan Hezbollah te leveren. De grensovergang is een belangrijke route voor mensen... om van Libanon naar Syrië te vluchten... De verdachte van de moord op een Oostenrijkse burgemeester is doodgevonden, meldt de Oostenrijkse politie. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. De man, een jager, schoot maandag eerst een burgemeester dood en daarna een gepensioneerde politieman. Sindsdien was hij op de vlucht en was er een klopjacht gaande op hem. In Frankrijk is een 15-jarige jongen overleden die donderdagnacht in zijn hoofd was geschoten. Bij de schietpartij in de West-Franse stad Poitiers raakten nog vier andere tieners zwaar gewond. Volgens de Franse autoriteiten ging het om een conflict tussen rivaliserende drugsbendes. De schietpartij begon bij een restaurant. Daarna ging het buiten verder en ontstonden rellen, waarbij het tussen de 400 en 600 mensen betrokken raakten. Het bedrijfsleven zamelt dit jaar meer statiegeldverpakkingen in, maar nog altijd minder dan is afgesproken. Dat zegt de organisatie die er verantwoordelijk voor is. Jaarlijks moet 90% van de flessen en blikjes waarop statiegeld zit worden ingeleverd. Maar dat wordt dus niet gehaald. De organisatie verwacht dat aan het einde van het jaar op zo'n 80% uit te komen. De inspectie dreigde eerder al met een boete als het doel niet wordt gehaald. Het weer op veel plaatsen zon. Alleen in het zuiden kan het nog grijs zijn. Het is zo'n 13 graden. Vracht koelt het flink af, en temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt dan een zonnige dag met weinig wind, maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... sta je nog vijf minuten in de file voor knoopend Badhoevedorp En dat komt door een pechgeval. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. En dat was Janet Jackson en When I Think of You. Even na vier uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag, het derde uur alweer. Lekker zonnig buiten, dus geniet van het uh, mooie weer. En alle drukte in het uh, centrum van Zandvoort, Raadhuisplein. Daar uh, vindt het uh, vanmiddag allemaal plaats. zonder meer een DJ die de draait. Uh, Bodypuff van uh, 100% NL. En dan andere activiteiten om de lopers. Uh, zeg maar een pleziertje te gunnen na afloop van een prestatie vandaag over het strand. Hebben we hebben het over de lopers van de Elfstrandentocht waar we het net ook over hadden met uh, uiteraard uh, de Hartstichting. Voordat we aan het uh, derde uur helemaal gaan beginnen wil ik nog even de aandacht vragen voor een uh, verkoop. Want uh, waarschijnlijk kennen jullie allemaal wel het uh, oude radio tv design uh, museum van uh, Stippenhout. Ja, het, vindt, uh, ja nee, het is gevestigd in de Spaan-Wouderstraat nummer 3 in Haarlem. En uh, dat museum ja, dat gaat uh, stoppen. Nou wordt de gehele uh, uh, zeg maar, uh, inboedel wordt, uh, verkocht door de familie Stippenhout. Allemaal voor het uh, goede doel Save the Children... en uh, Stichting uh, Vluchteling en het Cultuurfonds. En uh, ja, de verkoopdagen gaan beginnen. Het begint vrijdag 8 november van 10 tot 5 uur... Dan zaterdag 9 november, dan zondag 10 november... vrijdag 15 november, zaterdag 16 november en zondag 17 november. Er kan betaald worden met een tikkie... en dan kan je die mooie ja, verzameling kan je, uh, exemplaren van uh, kopen. Dus dat is zeker wel de moeite waard om uh, daar een uh, kijkje te gaan nemen. Wouterstraat uh, nummer 3. Helemaal als je een radioliefhebber bent zoals ik... en uh, andere collega's uh, van mij... Zeker de moeite waard om daar een kijk te gaan nemen... en misschien wel een oude buisradio te scoren of zo. Of een hele oude televisie. Je vindt het allemaal bij het museum van uh, Radio Stiphout. 1939 begonnen die zaak uh, trouwens uh, in Haarlem op de Spaanwoudenstraat En uh, later dus uh, onder meer overgaan naar Zandvoort... Uh, waar uh, een stiphout uh, uh, zit, uh, uiteraard de vestiging van uh, stiphout. Op de Groot Krocht, daar hebben we het dan over... Nou ja, nogmaals, vanaf 6 november iedereen van harte welkom. Op de verkoopdagen van 10 tot 5 uur. En ja, ja voor de liefhebbers van oud materiaal, zeker de moeite waard om even kijken te gaan nemen. Wel, ga je gewoon even kijken. Een beetje neuzen daar. En wie weet, kom je dan nou toch met iets thuis? Vanaf 6 november ben je van harte welkom. Ja, mooie plaat, hè, deze van uh, Six Was Nine en Drop That uh, Beautiful. Maar we gaan uh, voor de tweede helft gaan we weer naar Duintjesveld toe. Piet, ja, nogmaals, goeiemiddag, tweede helft net begonnen, hè? Ja, we zijn net uh, drie minuten bezig en we zijn uh, ongewijzigd begonnen. Het zonnetje, dat, uh, dat, dat, dat gaat een beetje er al onder natuurlijk in deze wintertijd, hè, dus... Uh... Ik denk dat het net nog wel donker is voor als het afgelopen is. Zo, zou het maar kunnen. Maar, maar het is een. nog, nou, zeg ik, is een, we gaan beginnen. En het is belangrijk dat we deze voorsprong vasthouden. Hè. En daar gaan we alles voor uh, alle moeite voor doen, denk ik. Ja, want hoe, is, uh, hoe zijn de laatste paar minuten net uh, van de eerste helft nou, afgelopen? Er net, net was er een kans, zag ik, voor werd die je belde voor, voor HCSC. Maar toen die A was de keeper, greep goed in en de bal ging over. Maar ook zag ik... ...dat de vlag omhoog ging wegens beide spelers. Dus dat was eigenlijk helemaal niks geworden, denk ik. Maar voor de rest is er nog, nog weinig of geen wapenfeiten. Zandert gaat nu uit uh, de, de aanval in. Het is overigens apart vandaag... ...dat we eigenlijk uh, niet spelen zoals we gewend zijn. Het uh, is altijd een beetje de bedoeling als we de kans krijgen... ...om de tweede helft uh, zeg maar, naar de kantine toe te spelen. Ja. Daar, zit, daar zit dan de supporterschade achter... ...die alles een beetje meeschreeuwt en doet. Maar... We spelen nu dus zeg maar naar de andere goal toe. Dus naar de verse goal vanaf de continent. Dus dat is jammer, maar oké, okay, we staan voor. Dus we gaan nu in de aanval. Salim met zijn broer Otman. Oeh, nog een keer. We zijn nog steeds aan, oeh, nog aan de bal. Kasten Fries pakt de bal. Geeft uit. We gaan nu ingooien aan de zijkant. Ongeveer 10 meter van de, van de corner Somper in de aanval. Kasten Fries die gaat de ingooi nemen. Die gooit hem nu in die komt daar en die eindigt achterbal. Dus, dus die, deze aanval is voorbij. We gaan uh, weer de aanval over naar HCRC. Oké, okay, maar... Dan uh, voor, ja. Als we dit bellen bel ik, en dan, uh, op ik app, en dan uh, nemen we even contact. Dat is, is een goed idee. Zeker, en anders kom ik vlak voor het einde van de wedstrijd nog even... of uh, einde van uh, de uitzending en de wedstrijd uh, nog even bij terug. Heel graag, ja. Uh, Oké okay, Piet, dankjewel. Afgelopen. Tot straks. Bye. Tot straks. Nog steeds uh, 1-0. Ja, voorsprong, dat is toch mooi hè. Na een strafschop uh, in de eerste helft uh, gescoord door SV Zandvoort. En dat is mooi tegen de nummer 2 hè. Want uh, ja, wij staan tiende en uh, dan tegen de nummer 2 uh, lekker spelen. Nou ja, we houden het in de gaten of het zo blijft. We gaan een lekkere plaat draaien hoor. Dit is echt een uh, gouden oude disco plaat, zullen we maar zeggen. Dit is de Fat Larry's Band. No Zingel van de Fat Larrys Band. En die ken je ook wel van uh, Zoom. Ja, het is een hele rustige plaat. Ah, dit is een beetje disco klassieker. Act like you know. ZFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, het is echt waar. Het is echt, echt, echt waar, uh, Rendel We gaan weer ja, rennen, Rendel Olsen. Uh, daar in Beverwijk, in het theater van de Autosports. Ja. Ja, galmt het er ja, al hey, een beetje hey. bij je? Galmt hey. het er al een beetje bij je? Of ja, uh, binnen? Ja, ja, nee, het is allemaal top. Gewoon, eh, gewoon, we hebben net een heleboel mensen wat lekker de sprintrace zitten kijken. Het is één groot feest hier. Oh, kijk. En het begint inderdaad al heel erg te galmen, Want beneden zijn bijna alle vitrines weg. Uh, dus als de mensen die binnenkomen zeggen: oh, wat is hier gebeurd? Die helemaal niet wisten dat ik ging stoppen. Ja. Uh, die zeggen: Wat is hier gebeurd dan? En ik zeg: Jongens, maar ik stop al een, jaar, een half jaar te waar werk gaan stoppen. Oh, maar ik kan het niet. Nou ja, allemaal paniek in de tent. Allemaal gewoon. paniek, nou ja. Allemaal paniek in Alleen, alleen maar goed als het, een, als het een beetje lekker loopt. Maar uh, ja. ja, je geeft ook dingen weg gewoon. hè? Wat ik zag uh, van de week. Uh, dat je gewoon bekers uh, kon uh, ophalen bij je. Ja, je kan gewoon al mijn prijzen die ik ooit in het verleden heb uh, gewonnen met uh, wedstrijden. Kan je gewoon lekker komen ophalen. Want ik ga ze niet meer meenemen hier vandaan. En uh, ik heb ook de plek er niet voor. Dus ja, uh, voornamelijk kleine kinderen en anderen. Die zijn uh, hun kamers aan het vullen met allemaal prijzen van toen ze nog niet geboren waren. Uh, <laughs> of er niet eens over ze nagedacht werden, zeg maar. Ja, <laughs> nou ja. Maar ja, dat is wel leuk hoor. Uh, ja, ja we zullen, we zullen vast also, ...hele mooie bekers bij zitten. Ja, er zitten hele mooie bekers bij. Met ook heel bijzondere wedstrijden Spaar, op Spa, op Lemar, ...in het buitenland heel veel. En aan de ene kant zegt iedereen... ...ja, maar dat doe je toch niet weg. En aan de andere kant denk je, wat moet ik er allemaal mee? En ik moet ook eerlijk zeggen... ...als ik er naar kijk, dan denk ik alleen maar... ...jeetje, dat heeft het allemaal een hoop geld gekost. Ja, is, ja, is ook zo. Maar ja, dat is ook zo. Ja, weet je wat het He? met dat soort dingen is? Als je echt, echt goed gaat kijken, Rendel, ...dan heb je zoiets van... nou, ...zou ik die wel wegdoen? Of heb je dat gevoel helemaal niet? Nou, ik heb mijn kampioenschapsbekers, dat ik ooit eh, ergens wereldkampioen voor niks ben geworden, die bewaar ik. En ik heb een paar be bekers bewaard waarvan ik zei: maar dat was wel een hele gave wedstrijd. Dat je echt op eh, gewoon ronde en ronde deurklink aan deurklink aan het, uh, aan het uh, vechten was. Op Le Mans bijvoorbeeld, waar ik een hele mooie uh, overwinning behaald heb in, in onze serie. En dat was echt met een Fransman uh, gewoon uh, 30 minuten lang deurklink aan deurklink. Ja, zo'n beker heeft te veel herinneringen, die gaat niet weg. Maar de rest moet ik eerlijk zeggen. Ik heb bekers in mijn handen gehad. Oh, heb ik die ook gereden? Geen idee meer. <laughs> Oké, okay, ja. Dus dat, dat zegt wel genoeg dan. Dat, uh... dat zegt wel genoeg, hè. Dat je denkt: oh, ik ja, ben ik de eerste geworden. Oh, ik weet niet eens meer wat voor weekend het was. Dus nou ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat. Aan de ene kant was het hier een hele mooie, mooie wand. Met allemaal bekers hier in de winkel. En uh, nu is het goed dat ze misschien een ander plekje krijgen. En als ze ze omsmelten, vind ik het ook helemaal goed. Geen probleem. Ja, nou ja, er zijn ook mensen die niet eens meer weten hoe het voelt om uh, de eerste te zijn. Uh. Ja, en die rijden in een nee, Formule 1 auto. Nee, die heeft het toch wel. Ik, ik weet niet of hij er moeite mee heeft. Maar ja, ja jongens, het is, het, is, het is heel zwaar. Voor meneer Verstappen is het heel zwaar. Of je het daar ook door straffen of geen straffen krijgt. Je ziet het nu ook in die sprintwedstrijd. Ja, jongens, die McLeggen zijn wel erg snel. En, uh, en Max moet echt voor knokken. En het uiterst uit zijn auto halen om erbij te blijven. Ja, uh, dat, dat geeft wel morgen voer voor een hele mooie wedstrijd. Moe, uh, die zag, uh, liet, je net, liet eigenlijk net zien dat hij. Uh, de pace heeft hij wel op die wanden. Maar eh, Ferrari heeft het dan weer eigenlijk net niet, want die verliezen dan toch te veel. Maar ja, McLaren, uh, jongens, uh, broe, het wordt een heel zwaar wedstrijd morgen. Ja, maar hij zat uh, die piast uh, goed uh, op de hielen natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. ja. Kijk, een piast was eigenlijk, denk ik, sneller uh, dan in feite Max en Lendo. Maar ja, die heeft gewoon uh, natuurlijk heel langzaam terug moeten laten vallen, want anders was hij gewoon weggereden. Uh, die, die zat een paar rondjes, dat ik dacht van nou, die gaat er vandoor. En die denkt, uh, zoek het allemaal uit. Team orders, geen tien orders. Ik ga even die overwinning pakken. Maar ja, dan uh, gaat het toch wel denk ik toch wat... Uh, dan dan, dan laten we het zo zeggen, misschien wordt er dan een maandje geen salaris gestort, dus ik zou ook teruggaan. Ja, <laughs> ja. Nou ja, inderdaad, Nee, dit moest hij wel doen gewoon. Uh. Dat moest hij wel doen, ja. ja, dat moest hij wel doen. En, en dan gaat het toch bij McLaren weer bijna fout, hè? Want uh, als je nou zo'n safety car situatie uh, komt zoals nu, of uh, was gekomen, of een uh, full course yellow, ...en die gaat door het einde, dan mag dus Lendo er niet meer voorbij. Dus dat had ook veel eerder gekund. hè, dat hij had gezegd van uh, Lendo ga maar. Uh, want het ligt dus bijna fout op het eind, zo ja, moet je, je, je het een beetje zien. Ja, dus, uh, ja over die uh, safety car, uh, virtual safety car, ja, ja wat uh, was het nou met Max dan uh, zeg maar, met die virtual uh, safety car? Ja, er is nog een onderzoek heb ik begrepen, want hij heeft dan uh, tijdens die virtual safety car heeft hij hem naast Piastri gezet en dat mag natuurlijk helemaal niet. Uh, dus er is al een onderzoek lopend, ik weet niet of het al afgerond is, ik zit even niet op internet op het ik, um, dat hij daar misschien tijdstraf voor zou krijgen. Nou, dan gaat hij een paar plekjes uh, wegvallen en dan loopt dan nog meer op een in zeg maar, maar uh, dat uh, laten we maar hopen op niet, jongens. Alles achter die groene tafel en alles wat die stewards uh, beslissen. Ik heb er heel veel moeite mee. Echt heel veel moeite mee. Ik ook. Ja, ja vorige week hebben we natuurlijk al gehad met een uh, mega straf voor uh, Max. Ja, ja, dat was wel heel erg heel erg hoog. En daar is heel lang over gediscussieerd. En als ik heel eerlijk moet zeggen, uh, vind ik de straffen. Ja, voor die eerste overtreding vond ik niet zo terecht. Dat was gewoon puur racen. Die tweede, ja, kansloos. Weet je, je kan, je kan natuurlijk ook helemaal niet remmen in de hoek proberen te halen. Maar uh, dat hij daarvoor gestraft wordt. Maar ja, daar zegt die via gewoon weer standaard straffen. Ja, bij de ene wedstrijd is het vijf, de volgende tien. Dus uh, loopt dat op elke wedstrijd of zo? Ik heb geen idee. Misschien is dat de standaardwaarde uh, bij, bij de via. Dat, dat was natuurlijk niet helemaal oké. Okay. Uh, uh, dat hij straf kreeg, zeker voor die tweede. Bocht, ja, hey, sta, Doet u dat in Monaco? Dan zitten ze in het casino. Hoor. Dan uh, Dan, is klaar. dan uh, zitten ze niet eens op de baan. Dan zijn ze over de vangrail weg. Ja, dus, ja, ja, maar het was wel heel duidelijk dat er naar aanleiding van. Uh, dat er McLaren uh, liepen te piepen richting uh, de VIA. dat uh, dat, ja, dat gebeurd is, hè? Ja, ja. En waar ik eigenlijk wel. Uh, er werd ook natuurlijk ook in de pers ook over geschreven. waar ik een beetje. Gelijk, uh, ik weet niet eigenlijk wie ik gelijk moet geven. Maar, oh dat was Kissing Horner, daar ben ik het niet altijd mee eens. Maar Horner zei wel heel terecht, wat ik wel raar vind, wegen één enkele sport, nergens, zou je ooit een steward over iets uh, horen in de pers, wat hij ervan vindt. Want die stewards zijn heel erg onpartijdig en die gaan nooit te buiten treden in de media. Nou, ik weet niet, al die stewards die daar bij de VIA zitten, die uh, proberen gelijk die eerste beste persman uh, in zijn kaart te pakken. Ik ga je nu een verhaaltje vertellen, uh, dat is niet oké. Okay. Uh, dus uh, daar heeft, moet ik zeggen, Horner wel een beetje gelijk in, in geen een andere sport eh, zou ooit een scheidsrechter vertellen wat hij ervan vindt. Maar bij de, ja, bij de Formule 1, zoals een Herbert erbuiten treedt, eh, kan dat dus kennelijk wel. Terwijl hij net in een van de rijden straf heeft gegeven. Niet oké, okay, zeg maar. Niet okay. Zeker niet oké. Okay. En ik had dat ja. helemaal niet verwacht van hem eigenlijk. Nou, Robert heeft natuurlijk al lang meer uitspraken richting Verstappen gedaan. Um, uh, weet je, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen um, dat uh, ik vind eigenlijk Damon heel eigenlijk nog wel. Die heeft toen ook wat uitspraken gedaan, maar die heeft wel één ding gezegd. En dan, uh, daar vond ik dat hij wel heel erg gelijk in hebt. Uh, Verstappen heeft dit niet nodig. Als jij een um, uh, heel groot kampioen bent en je bent een heel grote rijder, dan word je uiteindelijk, uh, als je dan later wordt herinnerd door de dingetjes die hij op de baan gedaan hebt, die niet helemaal oké okay waren, dan ben je niet meer een groot kampioen. Daar ben ik het. Niet helemaal mee eens, maar je wordt daar wel aan herinnerd. En zo is in principe natuurlijk ook heel veel in het verleden gebeurd. Ook met de Schumacher, ook met de Senna, Dat uiteindelijk vaak over de vuile dingetjes die ze deden, werd gesproken. Niet over hoe goed ze zijn uiteindelijk qua rijder. En, uh, en dat is natuurlijk altijd wel een beetje moeilijk met de media. Um, ik, ik, ik ga niet iedereen drie over één kamp scheren. Maar ik zeg ook wel eens tegen de klanten hier, jongens, heel simpel. Een hele nette rijder is geen wereldkampioen. En, uh, en echt, echt iemand die echt wereldkampioen wordt, echt die ook er al kan... dat zijn altijd een beetje vieze rijdertjes... en anders word je het gewoon niet. Uh, Schumacher was niet de netste. Senna was niet de netste. Uh, heel simpel. Uh, nou, een hacking kan je niks van zeggen. En een pros kan je ook niet zo heel veel van zeggen. Maar Piquet, nee, dat was een lievertje. Nou, echt niet. Dus ik uh, heb zoiets van... dat mag ook gewoon. Dat moet ook gewoon. En rijders die dat niet doen... die gaan nooit wereldkampioen worden. Klaar. Simpel. Nee, sowieso, Nee, je moet wel een beetje pit hebben, zeg maar. Ja, je moet wel gewoon even, net even een beetje uh, uh, viezer en vuiler denken als de rest. En dan, dan, dan zit je er gewoon bij. En uh, Max is gewoon, ja, niet de rijder, maar hij trekt zich gewoon overal nergens wat vandaan. Ja, en dan, dan ben je gewoon in goed egoïstisch bezig. En dan word je wereldkampioen. En terecht. Want dat zijn de grote jongens. Ja, zeker. En dan gaat je ze uiteindelijk in een heel mooi rijtje, hoor. Heel een mooi rijtje. <laughs> dus, uh, zeker weten. <laughs> dus, uh, dus uh, nee, maar ja, wat, wat is er? 45 punten over... Uh, drie, Vier, drie, ja, vier races vier met restrijden. deze Ja, nou ja, hij kan morgen uitvallen, hè? En dan gaat het hard, hè, nog lendo weer. Toch gaat het heel hard, ja. Dan maar... gaat het heel hard. Dus Max moet nu gewoon, denken ja, ik, ik, ik zit niet in die auto. Hè? Ik, ik rijd daar niet met 315 over het rechte rechterhand. Ik zit niet in de gedachtengang. Maar ik hoop dat Max morgen gewoon het spelletje meespeelt. Lekker gewoon, er uh, is dus maar één of twee plaatjes achter Lendo eindigt. En denkt van, joh, die punten. En dit ga jij niet redden, vader. En uh, zo is Kampioens opgehalen. Maar dat is Max niet. Max wil winnen. Die wil een auto hebben waarmee hij kan winnen. En Red Bull geeft hem die auto op het handelijk niet. En uh, dus uh, ik hoop dat morgen mijn bak uit de hemel komt. Dan krijgen we een heel andere wedstrijd. Ja, inderdaad. Zeker weten. En, uh, ja, dat is echt leuk. Ja, en uh, wat vind je nou weer uh, van uh, Perez? Ja. Dat gaat ook uh, niet zo geweldig, geloof ik. Ja? Nou, nu ik heb net de wedstrijd gereden hoor, mooi. er uh, okay. echt heel veel verkeerd mee. Nee, klaar. Uh, wat de laatste wedstrijd gebeurd is, is je eigen land in Mexico. Joh, dat moet je podium halen. Want door het publiek word jij gewoon... Uh, alleen al door het publiek ben je een halve seconde te onderstellen. Nou, ik weet niet waar die zat, maar volgens mij was hij op een ander circuit bezig. Maar uh, dat, dat ging hem niet worden. Nee. <laughs> dat is heel klaar. Uh, nee, pers... Uh... Ja, het is dat hij gewoon die heel veel centjes meeneemt. Hij betaalt in feite het salaris van de max, zo moet je maar zien. Dus uh, ja, eindelijk zeg ik gewoon jammer, maar klaar. En, uh, ja, nou nee, ja, je, je zoon uh, gaat het overnemen, denk ik. Hè? Dan, uh, nou ja, goed, goed toch. Liam Lawson heeft het daarover. Dus voor, voor mij mag hij weglezen. Het <laughs> zou mooi zijn, hè? Het zou mooi ja. zijn. Ja, nou ja, weet je, we, we hebben hier heel veel discussies over de jeugd. Ik heb een beetje moeite dat uh, de jeugd eigenlijk zo makkelijk in de Formule 1 stapt. En dan nog gelijk hard gaat, gaat, hè? Beerman gaat ja. hard. Uh, oh, ja. gaat hard. Alonso gaat hard. Weet je, ze gaan allemaal heel erg hard. Dan vraag ik me wel eens af, hoe moeilijk is die Formule 1? Ja, jongens, het gaat veel harder als GP2 en uh, GP3. Maar ze passen zich wel heel erg makkelijk aan. Ja, en, dat klopt. Eh? Dus. Uh, ja, hoe hoog is het niveau wou je eigenlijk zeggen? Ja, hoe hoog is het niveau van de Formule 1? Of hoe, hoe, nee, het niveau van de hoog, heel simpel. Technisch auto, snelheid is enorm hoog. Dat is nog steeds. Er is geen ene andere raceklasse in de wereld die zo hard gaat als Formule 1. Het is alleen hoe moeilijk is het uiteindelijk om die auto's te besturen? Dat vragen we dan wel eens af. Want een GP2-auto is echt een hele andere auto. Ja. En, en ze stappen in en ze doen het. Nou, dan denk ik, nou, ik weet niet, maar uh, kan iemand die uit de karting Komt wel opeens ook zo in de Formule 1 stap. Ja, Max kon dat. Weet <laughs> je, je had je Formule 3, nou, daar was je er stelt nog niet zoveel voor. Uh, maar je kan je wel afvragen uh, hoe moeilijk is zo'n Formule 1-hoek om te komen. Het gaat hard, maar snelheid weet ik uit ervaring, daar ben je aan. Als ik uit mijn tourwagen stap in een Formule 3, dan heb je daar twee rondjes die snelheid ook alweer uh, in je kontje zitten. Dus daar ben je aan. Maar ja, ik denk dat die jongens, die auto's, uh, zichzelf bijna gewoon de hoek omzeilen, zeg maar. Ja, ja, ja. En, uh, en dan komt het uiteindelijk denk ik het grootste gedeelte op tactische inzicht in. En, uh, en uh, het handboek van ongeveer de 334.000 pagina's van het stuurtje wat er allemaal op zit uh, uit je hoofd leren. Dan, dan, dan kom je redelijk, redelijk voor aan te rijden, zeg maar. Ja, ja, dus, ja. Uh, nou ja, we kunnen in ieder geval melden trouwens uh, dat er nu wel de, de sprintresultaten uh, bekend zijn geworden. Okay. Norris Piastri en Verstappen op P3. Nou heeft hij geen straf gekregen. Geen straf. Nee, jongens, hou op met al dat straffen hier straffen daar. En als je een keer. Uh, puntje, puntje, piep zegt uh, in de persconferentie. dat je gelijk 5000 dollar boete hebt. Ik denk, waar gaat het over, moe. Dat, dat kan je ook aan de fans niet uitleggen. 5000 dollar, dan moeten mensen, sommige mensen twee maanden verwerken, weet je. Dan denk ik, ja, kan je toch niet uitleggen. Kijk, voor die jongens is het 10 minuten op de wc zitten. Maar uh, heel simpel. Uh, je kan dat niet uitleggen. En dan moeten ze echt eens een keer een beetje mee stoppen met dit, dit hele uh, gedoe. Ga racen, laatste racen. En. Uh, Jongens, uh, zorg dat er geen ongelukken gebeuren, zonder dat het veilig blijft. Maar laat ze alsjeblieft gewoon lekker knallen. En laten we onze de 70 jaren 80, dat ze gewoon ook allemaal stoute jongetjes waren, Om een beetje herbeleven. Dan krijgen we een mooie show. Ja, zeker. En nee, hij net naast de punt op de negende plek. Ja. Jammer is ja, dat. Ja, maar goed. Het uh, auto laat zien dat hij snelheid heeft. Ja, ja, ja. Dus Morgen kan hij uh, best wel heel mooie dingen laten zien. Ja, nou, ja straks even uh, goed uh, kwalificeren. Ja, ja dat gaan we dadelijk ook nog. Oh, of tweeënhalf oh, twee twee twee uur hè? Dus... Om oh, 2,5 uur? Ja. Nou, nou dan, dan heb ik een bordje op schoot. Zeker, ik ook. Ik doe mee. En dan, uh, dat, weet je, ik vind dit soort tijden wel lekker wel, wel lekker relaxed eigenlijk. Is, is ook zo morgen om 6 uur de race geloof ik. Helemaal bord op schoot. Dus, uh... Nou, Helemaal uh, top. Biertje erbij. En dan uh, gewoon lekker zitten. En, uh, en uh, dan hopen we een mooie wedstrijd dat we niet in slaap vallen erbij. Hè? Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, zeker niet. Nou, uh, Rendel, we gaan het zien. Dankjewel weer hè, voor je ja, uitleg. We hebben ook weer uh, een hele mooie, nou, hele mooie race toegewenst? Ja, zeker. En volgende week gaan we elkaar weer spreken en dan uh, kijken wat, uh, hoe de race is gegaan. Ja, Oké, okay. dat dus, uh... gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Zeker. Hoi, hoi. Zeker. Ja, zeker. Dat was een uh, nieuwe single van Crazy Abrams. Hou de plaat in de gaten. Dat gaat uh, zeker een mooie hit worden. Even kijken hoor. We hebben het Dier van de Week hebben we nog uh, te doen. Want we hebben deze week, uh, Fred, want die komt ook uh, net binnen. Hebben we een lief klein konijntje als Dier van de Week bij uh, ZFM. Ze heet uh, Sophie. En het is een uh, kruising uh, dame van bijna 7 jaar oud. Nou, haar maatje is uh, overleden en daardoor is ze helaas op zoek naar een nieuwe plek en een nieuw baasje. Ze is een nieuwsgierige konijn en uh, ja, naar mensen toe. En uh, Sophie is ook gewend om uh, veel in handen te komen. Dus uh, je kan er een beetje aan rommelen aan het konijn, vindt ze helemaal niet erg. En dat gebeurde namelijk al bij haar uh, vorige baasje. Ze is op zoek naar een uh, fijne, ruime plek buiten waar ze een liefde, gecastreerde man... Uh, tegenkomt en op haar wacht. Ook is uh, dit uh, konijn uh, gewend om lekker te huppelen... en om buiten te rennen. Dus heb je een beetje buitenplek? Heb je ruimte voor uh, Sophie? Meld je dan aan bij uh, dedierenbescherming.nl uh, slash dierenasiel slash dierenthuis mijn kennemerland. Konijn is dus zeven uh, jaar oud en januari 2018 geboren. Een vrouwtje. En uh, ja, ze, even kijken... Ja, ze, ze moet bij soortgenoten, dat wel. Dus uh, er moet nog wel een uh, konijntje bij, als je, als je haar uh, wil ja, ja. hebben. Wat? Ik ben de kavia's. Nou ja, dat zou misschien ook kunnen. Ja, ik, ik, ik weet niet of uh, als je een, uh, een tuin hebt met, met kavia's, ik, misschien dat het er ook dat, bij het, uh, Dat Dat vindt ze wel leuk, denk ik. Ja, dus uh, gewoon proberen. Ja. En als het niet lukt, dan uh, lukt het niet. Dan uh, moet er een ander konijn bij gehaald worden. Of, of, of <laughs> misschien een ander uh, andere hoekje. Zeker, nou ja, in ieder geval leuk uh, lief, klein konijntje. Sophie wacht op een uh, baasje in het uh, Kennemer Dierenthuis. Kan ook altijd even langs gaan, hè? Keesomstraat nummer 5. In het midden van de nacht hou oh, ik zit vast. Hoe gaat het? Ja, met mij ook. Ik was bang dat ik jou zou storen. Ik had hetzelfde. Het is fijn om naar die tijd weer je stem te horen. Denk aan wat het ooit kon worden, niet aan wat het is. Ergens hoop ik op herhaling van geschiedenis. Ik zit... Ja, met Pommelien en uh, Mo stonden we in het uh, midden, de nieuwe hit uh, van ze. Ken het plaatje, Fred? Eh, ik heb hem eh, wel eens gehoord. Maar... Ja, er wordt nog niet heel veel gedraaid, maar uh, je komt er wel ze nu en dan uh, ja, tegen. Ja, ja, klopt. En volgens mij staat hij wel inmiddels in de top 40, hoor. Dus uh, zo goed gaat het dan wel met uh, de single. Ja, uh, nummer weet je niet. Hé? Huh? Je nummer weet je niet? Nee, we, top ah, okay. 40. Welk nummer? Nee. Uh, Oké. Okay. Nee, uh, nou ja. Ik weet wel, Yves Behrens staat in ieder geval op nummer 20. Hè? Oh, met, ja, dat uh, klopt. Uh, dat uh, dat uh, heb uh, ik wel uh, gezien in Hofbouwer. Met Emma ja. is Ja, dat is ook een leuke plaat. Uh, ja. Dus... Uh, Mooie mooi, ja. mooi opvolger van zijn grote ete. Uh, ja, die ik, ik bedoel, uh, kijk, dat hij in de top 40 komt, dat, uh, dat had ik al gezegd. Maar ja, ik weet niet of hij de nummer 3 gaat halen. <lacht> <Nee. maar. laughs> nou, zo groot hit als dat hij gehad heeft, gaat het uh, niet worden. Maar je weet het maar nooit. Je nee, uh, never know inderdaad. Je, uh, je never kent de zeggen ze altijd. Ja, uh, uh, dus, nou ja, welkom Fred. Jij ja, bent er weer. Ja, we zijn er weer. Ja, en uh, vanmiddag een uh, entertainment voor jou. Wat ga je daarin allemaal doen? We gaan eventjes afwachten. Uh, Laura Heigen die komt uh, hier in de studio uh, met haar manager natuurlijk. En um, ja, dan gaan we het eventjes over het ene dan hebben. En uh, natuurlijk Perron 13, uh, uh, ja, haar nieuwe single. Oké. Okay. Ja, en uh, is, uh, welk, weet je al wat over die platen? Of, uh... Ja, behalve dat hij Perron 13 heet. Oh, oké. Okay. Maar <laughs> verder niet. Wat voor... Uh... Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. Okay. nee. Dus dat, dat gaan we dadelijk allemaal uh, ja, meemaken. Zeker. En verder gaan we nog bellen met uh, Jan Koelvoet. Oh jee, oh jee. Ja, ja, ja. Jan, oh heeft, jee. Jan heeft hem de, bij hem. De donkere <laughs> dagen gaan eraan komen. Hè. Dan komt uh, Jan Koelvoet uh, tevoorschijn. Ja, ja. ja hebben het in ieder geval over Wanstalang uh, er nog dromen zijn. En uh, Kevin Madeiro gaan we ook bellen. En hij heeft een nieuwe single, Lekker voor Je. Nou, dat is ja, lekker voor ja, je. Ja, he? ik, ik, ik het, het zijn wel elke week wel, wel mooie titels die je titels, allemaal he, Bijzondere he? titels uh, die je meeneemt. En Kevin uh, Lunout uh, gaan we bellen. En uh, zijn nieuwe single heet. Langs de grachten van de stad. En dan weet ik niet of hij het over Utrecht heeft of over Amsterdam. Dus dat is, uh... Zou het Amsterdam zijn? Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Want, uh, ja, Aan de natuurlijk, Amsterdamse grachten ja, ja, natuurlijk. Dus daar, uh... daar sterft het van de grachten. Zeker. Nou ja, we gaan het allemaal horen bij jou. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Dus zeker gaan luisteren zometeen tussen vijf en zeven. En uh, als je en, denkt van nou Fred, waarom draai je die plaat niet? Ja, dan moet je gewoon eventjes een mailtje sturen naar zfmartiesten.nl. Tenminste, je gaat naar de site van zfmartiesten.nl En daar doe je even een, een mailtje sturen met wat je wel dan wil horen. Of uh, ja, misschien uh, dat je nog uh, klachten hebt. Of, uh... Nee, het zal nou, toch allemaal, niet? dat is allemaal welkom. <laughs> nou ja, het liep niet. Ik krijg, al, uh, krijg altijd antwoord. Oké, okay, ja, helemaal goed. Dus uh, zfmartiesten.nl, even het formuliertje eventjes uh, even verzenden richting ja. Studio ZFM. Ja. Oké, okay, nou ik wens je heel veel plezier zometeen. Ja, dankjewel. Ik ga nog even naar uh, een plaat luisteren. En een plaat draaien natuurlijk voor jullie luisteraars. Lekker. Right en dan uh, gaan we weer uh, naar uh, Duitsersveld. Want ja, helaas. Daar is net gescoord door de tegenstander. 75e minuut. 1-1. 1-1 staat ja. op dit moment. We gaan voor, uh, ja, voor de laatste keer zo dadelijk weer naar, uh, naar Pietro. Zo vlak voor het nieuws. En weer maar eerst uh, deze. Deze. Ik kreeg eerder een stand door van 1-1 van jou Piet. Uh, ja, is dat nog steeds zo? Of uh, is het weer goed geworden voor ons of slechter? Nou, het is, het is, we zitten in de 88 e minuut. Bijna 89 e minuut. Dus nog een aantal minuten. Het is over en weer nu. Het is heel spannend. Uh, een kansje links en een kansje rechts. En uh, ja, we, dat HCC komt al er heel erg goed opzetten. We hebben inmiddels vier keer gewisseld. En uh, we hebben een klein kansje. We dachten de, van 1-0 wordt 2-0. Dani Bakker had een hele mooie kans. Ingekomen Dani Bakker, jongen, onze jonge spits. Maar die net de keeper kon hem nog net redden. Dat was echt heel jammer. Als... En even daarna komt er een, een schot uit het niets eigenlijk van uh, afstand. Nu weer zo'n schot, Alleen deze gaat ver over. Maar van HCRC. En die andere ging er in de bovenhoek boven de keeper onhoudbaar. Hij keek ook in de zon een beetje, denk ik. En inmiddels middelste zonnetje helemaal weg. Maar nou, we, nou, we hebben toch wel heel wat keren gewisseld. Dus ik denk dat we nog drie of vier minuten wel door moeten. En het is 1-1. En ja, dat kan, dat kan alle kanten nog op. En uh, allebei de ploegen zijn met uh, heel veel elan en uh, enthousiasme. proberen ze de aanval te zoeken. Maar ja, hoe dat afloopt. Ja, ook, dat weten we ook niet. En ik kan het net niet uh, meenemen in de uitzending. Ja, nee, nee, maar dus... dat, dat, dat, dat komt. Ja, dat, ook dat bij iedereen komt dat wel te weten. Maar het is jammer dat, het, uh, dat we zo laat spelen ook. Dat had ik net net ook met Jaapkoop over waarom zo laat. En waarom niet gewoon. Uh, om half drie, dan zijn we gewoon op tijd. Half drie, half soms tijd. zie je al kwart voor drie, hè? maar uh, ja, half drie is de meeste ja. tijd. Maar goed, uh, dat heeft allemaal te maken met de indeling van het kunstgrasveld. Wat eigenlijk natuurlijk steeds zo optimaal mogelijk bewaard, gebruikt moet worden. En dan krijg je dit soort tijden. Inmiddels de ballen in de handen van de keeper. Die van uh, onze keeper, Mika, heeft het op zich uh, goed gedaan. Uh, deze wedstrijd, de jonge debutant. En uh, dan gaat hij een lange bal uittrappen. En dan staat de, de tijdklok staat op het scorebord op 90 minuten. Maar ik verwacht, gelet op wat er uh, op is en zo, dat we nog wel vijf minuten doorgaan. Maar... Oké, okay, nou ja mocht, er wat ver, 1 -1. ja, mocht er wat veranderen, stuur het sowieso maar eventjes door naar, naar de studio. Want uh, ja. Ja, dan vraag ik even aan collega Fred of uh, hij het even meeneemt uh, in zijn uitzending. Oké, dat zou heel fijn zijn. Oké, dankjewel en tot de volgende. Hoi, hoi. 1-1 dus op dit moment. En we zitten in de verlening van de wedstrijd 90 minuten gehad. En ja jammer genoeg hebben ze toch gescoord, de tegenstander HCSC. Daardoor een gelijkspelletje op dit moment zou 1 punt betekenen voor ST Zandvoort. Maar we zijn er nog niet en ze zijn best van beide kanten... Uh, aan het aanvallen op dit moment. Mocht er wat veranderen, dan hoor je het uiteraard nog hier op de Sanfordse Radio. En ik bedank iedereen voor het luisteren. Ja, volgende week zijn we er weer met Sanford op zaterdag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Dank je!